Thank you. Dit is Golse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Golse Kringen staat onder de redactie van Leo Joosten, Ben Lonen, Els van Kemenade, Bernard Robben, Gerrit de Groot en Dimfie van Loon. En de techniek is als vanouds weer in de vertrouwde handen van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt Golse Kringen gepresenteerd door mijn lieftallige Dimfie van Loon en Bernard Robben. En we hebben twee interessante gasten. Een politicus en een normaal mens. <laughs> en de politicus is Theo van der Heijden. En Theo kon praten over het feit dat het ontzettend goed in Goorlen gaat met de financiën. Ja, daar waakt hij ook met straffe handen over. Een strenge meester, maar hij, uh, een rentmeester van niveau. En Jos Steurlings. Eigenlijk, Jos, ben ik het toch een bekend? Goordenaar. Oh ja. Ja, van, van, van, van, uh, ja de, de, de getrouwd met Yvonne van Strijp. Zeker. Van Anne van Strijp Verhagen. Rustig. En vervolgens van de fotomode primeur met, uh, met Nico de Beer. Ja. Ook al jaren geleden. Ja. Maar jij komt, vanaf voor wat, jij komt voor wat anders. Maar uh, we gaan eerst even uh, wat Een was er rondje. in het nieuws doen. Een rondje, wat was er in het nieuws? En dan geven we eerst altijd het woord aan onze gasten. Dus Jos, jij mag eens vertellen wat, er, wat jou is opgevallen in het Goordense nieuws vandaag. Nou, eigenlijk, eigenlijk niks. Ik heb wel iets om aanhangig te maken in het Goordense nieuws. Dat het geklap van het vuurwerk met elk weekend vaster en steviger wordt. Echt waar? Ja, zodat we bij ons, bij een parkeerpleintje in de Van Haas staat, Zodat het misschien wel interessant zou zijn als de gemeente daar een camera hing. Zodat die jongens een beetje... In het oog gehouden oh. kunnen worden. Speciaal daar waar jij woont, in het tweepad? Op, ja, Ja, Twee tweepad op de hoek van de oh ja. Haarstrechtstraat. Vaak, uh, vaak nou, de overlast. Het, het leek wel een atoombom die er afgelopen vrijdagavond ontplofte. week oh. ja, was het erger. Ja, het is verschrikkelijk. Was het, wordt gelijk genoteerd. Oh. Nou, nou, kameradje. A, aardig nieuws, aardig, aardig, aardig, aardig, aardig nieuws. Theo, wat had jij van nieuws? Nou, niet dat vuurwerk. Ik herken het, want... Uh, ik woon ook vlak bij de Wazigstraat, maar vorige week was hij echt heel hard. Dit, dit keer voel ik hem nogal meevallen, maar het is, is wel, wel raar onbaan. dat wel iedere keer uh, in het weekend uh, vuurwerk is. Dus dan moeten we eens kijken. Ik zal het eens uh, aanhangig maken bij de afdeling uh, handhaving. Maar er is ook rond deze tijd van het jaar gewoon aan te komen naar vuurwerk? Ja, of het is, het is nu al een week of drie aan de gang, hè? Oh, Oh. Tot volgend jaar Paas toe, Nou, wat ik uh, aanhang gemaakt, ja, dat is. Uh, u weet, ik ben uh, uh, mede verantwoordelijk voor recreatie en toerisme. Mm -hmm. En ik ben zo dus benieuwd of u allemaal het filmpje heeft gezien op RTL 4. Helaas. 2 oktober en 8 oktober uitgezonden. Hartstikke leuk hoe wij geprobeerd hebben om goorden in Nederland op de kaart te zetten. En in welke uitzending was dat? RTL 4, nee, heel Nederland. Timf? Joshua, vier minuten. Heb je het gezien? Nee. Vier minuten. Oh. Kijk, zelden. Dat ja. is echt, echt een heel viel. leuk filmpje. De... En rond welk tijd werd het uitgezonden? Uh, even kijken 8 oktober uh, tussen twee en vier. Ik heb er niets van ja, je gezien. Dat heb ik echt gemist. Maar het was echt een leuk filmpje. Onder, onder andere komt ja, is moeite waard. Als je kijkt. We brengen daar uh, de Roverselei in beeld. We brengen uh, de sauna in beeld. We brengen de keien van Riel in beeld, we brengen uh, de Rielslaar in beeld. Dus Goorla en Vier werd even op de kaart gezet. minuten lang eventjes op de kaart gezet. Ja, dat is ja. hartstikke leuk. Het was nou. wel een beetje vroeg tijdstip eigenlijk, hè? Nou, het is middag, Twee tot, Ja, maar wie kijkt er dan televisie? Ja, dat weet ik niet. Ja. Gepensioneerden. <laughs> ja. 2 oktober en 8. We hebben geen tijd ja. voor. Nou, nou, dus zijn er nog mensen even herhaling of uh, uitzending gemist? Uitzending gemist, ja. Ja, ja, ja. ja. ja oké. Okay. Nou, nou, ik zou toch ja. eens kijken. Is heel gaan leuk. we doen, gaan we doen, gaan we doen. Dins, jouw nieuws. Ja, ik, ik had een heleboel dingen verzameld. En uh, ik denk dat ik dan gewoon ga aansluiten op wat jij hebt gezegd, Jos. Uh, maar dan gaat het niet over uh, Goorleriel, maar over Kaam. Daar hadden ze ook uh, heel veel last van hangjongeren. En uh, die hangjongeren, op zich is dat niet te erg hangjongeren. Hè? Want dat hoort nu eenmaal bij de jeugd om ergens te hangen. Maar ze moeten geen overlast geven. Mm -hmm. Dat was dus in Kaam wel, waar deze meneer woonde. Ze gooide rotzooi weg, blikjes, zakken, strooide popcorn rond... spuiten een colafles leeg tegen een garagedeur. Oh. En daar woonde een 72-jarige man in de buurt... en die heeft daar heel vaak iets van gezegd. En hij is het nu zo kotsbeu. Dus nu heeft hij het op een niet zo aardige manier gezegd. En wat was het resultaat? De volgende dag hadden ze een hakenkruis van meel op de straat gemaakt met daaronder Jan. Aha. Nou, dat vind ik wel heel erg triest voor deze man. Ja, ja. Die probeert om iets aan zijn buurt te doen, om ja. het een beetje schoon te houden, om het aantrekkelijk te houden, om ja. het leefbaar te houden. Hij heeft het lef, maar dat heeft niet iedereen, om die jongeren aan te spreken. En hij wordt dan op deze manier bedankt, tussen aanhalingstekens, door deze jongeren. Vind ik heel erg triest Ik zag de, en, ik zag de foto in de kant staan. Triest, ja. Ja. heel ja, triest. Vond ik oh, heel ja. triest, ja. Jammer, We kunnen alleen maar onze, ja, onze schande over uitspreken. Ja. Geen aardig nieuwtje had jij. Geen aardig nieuwtje. Uh, had ik nog leuke dingen? Nou, ik, ja, ik heb nog wel meer leuke dingen nou. hoor. snel, snel. <laughs> Een beetje de wereld rond. Maar ik vind het uh, heel erg goed dat de uh, FNV... Uh, de FIFA aan gaat klagen, waarschijnlijk, vanwege de arbeidsomstandigheden bij de bouw van stadions, metro's, et cetera, in Qatar. Qatar ja. Ja. En het is zo vaak in het nieuws geweest. Er wordt niets mee gedaan verder. En nou, ik vind het wel eens goed om op deze manier uh, daar in ieder geval aandacht voor te vragen. Mm -hmm. hè? Of mm -hmm. de rechtszaak door zal gaan, dat is maar de vraag. Maar ik vind het wel. Uh, Heel erg wat daar gebeurt. Honderden mensen, blijkbaar, is niet bewezen, maar tientallen in ieder geval wel bewezen. die daar omgekomen zijn tijdens de werkzaamheden. En dat vind ik, uh, vind ik heel erg. Ja. Dat is eigenlijk nou, ook niet uh, ja. leuk nieuws, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee. Jammer. <laughs> nou, dan zal ik nog een nieuwtje naar voren brengen. Het lot van de Heilige Eik. In Goorland bijna bekend, hè? Oh, ja. die, die dikke boom bij de grens. Uh, er moet nog een nood worden gekraakt over een principieel punt in de boswet, heb ik begrepen. En, uh, op 6 juni al kwam de staatsraad bijeen om te bepalen of deze boom wel of niet onder de boswet valt. Heb jij er enige idee van Theo of dat het geval is? Want als dat het geval is, dan is er geen kapvunner nodig en dan kan de boom zonder meer gekapt worden. Want de gemeente is er wel van plan. De gemeente in de heeft weg. gezegd dat hij onder de boswet valt. Mm -hmm. En dat wordt nu uitgezocht. En als die niet onder de boswet valt, dan mag die gekapt worden. Ach, hier kan worden. En als die er wel onder valt, dan moet er een uitspraak over komen. Ja, ja. Of de gemeente wel terecht of uh, ja, ja. een vergunning heeft afgegeven. Ja. Ja. Ja. ja, Ik vind het eigenlijk wel zonde dat voor, door een formeel punt, staat het in de boswet of niet, er een boom gekapt wordt. Hè? Dat vind ik wel zonde. De boom heeft er altijd wel een beetje op een wat vervelende, vervelende plek gestaan, vind ik. Ja, als je hem ziet staan, het, het is een mooie boom, maar hij staat eigenlijk wel in de weg. Maar het was ja. in ieder geval de duurste ja. boom die er ooit bestaan heeft in de gemeente geworden. Ja, ja van heel de omstandigheden die erbij komen, ja. van processen en weer en tegenweer. Ja, nee, dat kost u, geen geld natuurlijk. Nee, dat kost allemaal geld. Ja, ik daarom. bedoel, er moeten ambtenaren aangezet worden. Er moeten juristen ja. ingehuurd worden. En de, de andere kant, die zet er ook een heleboel uh, activiteiten en geld in. Ja, dat kost geld. Ja. Maar dat heb je met alles waar mensen bezwaar tegen kunnen maken. Terecht mm -hmm. of naar onrecht. Ja, ik ben benieuwd wat inderdaad de Brabantse Milieufederatie eraan kan gaan doen. Die, hebben dus, uh, ja, die, die zetten erop in dat die overeind blijft. Hè? Dus uh, we zullen het afwachten. Ja. Nou, dat was uh, het nieuws. En dan gaan we toch maar eens even aan onze gasten beginnen. Jos, als het goed is, dan beginnen we met jou. Acteur van straattoneel naar tv-productie en er stond een ontzettend leuk artikel in het uh, Goris Belang. En uh, van 29 juni alweer. Jos, 77 jaar ben jij, las ik. 78 inmiddels. Uh, dat is jou niet. Show dat is jou want... niet aan te zien. Nou, dat is jou niet aan te zien. Toen ik straks even wat aan het voorbereiden was, dacht ik zo aan andere acteurs. Ik denk zo aan Jean Gambin, ook met zo'n fraaie witte haardos. Jean-Claude Briali, ook zo'n fraaie witte haardos. Jaske Tuurlings, zo en is toch wel aardig ja. in dezelfde naamvolgorde wordt genoemd. Dank je wel. Ja. Ik voel me ja. eigenlijk nog wel een kleine acteur. Hoor. Maar... Ik vond het wel leuk. Jos, jij, jij komt uit de textielbranche eigenlijk. Ja, ongelukkig uh, Winkelier, uh, uh, herenmode, damesmode. Ja. Uh, vertel eens even iets over jouw zeg maar, uh, bijna voorhistorisch leven. Voorhistor... Alvorens, alvorens jij zeg maar, uh, in, de, in de toneelbranche terechtkwam. Nou, ik kom uit een uh, textielgeslacht. Om het zo maar eens te zeggen, vader zat in de textiel. Die is via de stoffen overgegaan in de confectie. In 1954, toen ging de stoffen eigenlijk minder worden, kwam de confectie naar boven. Toen is hij in de Lange Schijfstraat, tegenwoordig heet dat Duur Noordhoekring. tegenover de Hogere Textielschool een zaak begonnen, achter de sigarenzaak die mijn moeder had. Daar had hij stoffen zitten, maar die stoffen waren, gingen weg. Toen is hij met confectie begonnen. En bloedkruid waar het niet gaan kan, dus heel zijn zoons zijn ook in de caleren gegaan, dus er zijn klerenleiers van huis uit, om het zo maar eens te zeggen. Ja, Borretheo had een, een, een bruidswinkel, dacht ik. Een bru bruidswinkel, ja. Andere broer van mij had een oorsprong, een herenconfectiezaak. Die is later naar de kousen overgegaan omdat hij heel erg met zijn zieke vrouw zat te toppen, die helaas overleden is. Mm -hmm. uh, en die is later op de heuvel begonnen, later in de Juliana van Stolbergzaak, uh, de straat, een uh, kousenzaak. Uh, Theo, mijn broer Theo is later in de Heuvelstraat begonnen. Ja, dat weet ik nog. En die is het dus toen ook opgehouden. Ik hm. ben begonnen, uh, eigenlijk in, uh, ik weet niet welke textielopleiding je had, maar ik hm. ben van school uit eerst in de boekhouding gekomen. Oei. Hey. Ja. Uh, wel, maar ik, uh, ik had een hekel aan handelskennis en rechts en wetskennis. Oh, oh, dus je hebt les in gegeven. Ja, ja <laughs> maar voor associatieboekhouder was ik geslaagd van handelskennis ook, maar niet voor nee, voor handelsrekenen, ook, maar in ieder geval handelskennis <laughs> en rechts en wetskennis. Hmm. Maar ja, daar had je, daar heb je van die boeken voor, daar kun je alles nasluiten. En kom elke week aanvullingen aan. En moest je bij de vader in de zaak ook helpen als jongere Nou, niet? Nee, ja, voor de sigarenzaak moest ik wel meehelpen als, als peuter van elf. Bij mama? Ja, bij moeder. En dan moest je voor de, naar de klanten toe, al was het maar één doos sigaren. Oké. Okay. Uh, maar toen ben ik uh, naar, um, heb ik in Eindhoven gezeten. De confectie. Eerst in, uh, ik ben begonnen in de, in de mode bij uh, uh, Meeuwse Herenmode in Tilburg. Van de heren, herenmoorden in Tilburg ben ik naar Meeuwse in Eindhoven gegaan. Van de herenmoorden ben ik naar de herenconfectie gegaan, ook in Eindhoven. Toen ik, heb ik weer een tijdje thuis gezeten, dan ben ik naar Amsterdam gegaan. Naar Sir Edwin E. H. de Waal, dus dat is een groothandel in herenmoorden. Dan was ik assistent, inkoper en telefonische verkoop. Oh, daaruit... oh, welke leeftijd zitten we nu? Oh, leeftijd, uh, allemaal tussen de, de 17 en de 20. Ik heb oh. heel veel gedaan in heel korte tijd. Omdat ik overal iets wilde leren. En als ik het gezien had, dan denk ik... Ja, ik ga wel weer ergens anders naartoe. Dan kan ik ook weer recneren. Ja, ja. Oh. Maar je hebt ook nog een zaak gehad in uh, Kaatsheuvel. Kaatsheuvel. Ja, Kaatsheuvel, dat ja. klopt. Mijn ja. vader is op zijn 62 nog een confectiezaak begonnen in Kaatsheuvel. Ja. Petje af nog steeds dat hij op die leeftijd... En dat was geen kleine zaak, moet ik zeggen. Ik heb bij jou nog ooit, Jos, vakantiewerk gedaan. Ik heb bij jou oh. boven die lange gangen geschilderd. Ach, oh, jee, in Kaatsheuvel. En, en toen mocht ik het, het, het showlexje lenen van Jo van Strijp. En dat ja. durfde ik op naar, naar Kaatsheuvel. Nou, en ik kreeg bij jullie te eten ja. en s'avonds naar huis. Daar heb ik een week Ja, Ik moest ja. daar schilderen. Vakantie was leuk. Dat was een leuke periode. Ja. Oh. ja en vandaaruit ben ik uh, in Kaatsheuvel uh, uitgegaan. Want ja. ik... Ik zou de zaak moeten overnemen, maar ik was uh, pas een manneke van 25. En ik zeg, ja, dan wordt een investering van een paar ton. En dat vond ik eigenlijk nog te veel voor mijn leeftijd in die tijd. Toen ik ergens anders gaan werken, maar na een half jaar. Toen heb ik de zaak van mijn schoonouders overgenomen, van Strijf Hagen. En daar zijn we ja. begonnen. Ja. En later is daar Nico de Beer bijgekomen. Ja. Ja. Waardoor de helft in mode hebben gedaan ja. en de helft in fotografie. Dat Als een succesvolle combinatie we ook. We hebben he? samen 30 jaar compagnon geweest. 30 jaar die zaak. 30 had. jaar. Samen. En toen zei mijn vrouw van, ik ben nou 60, moet een beetje af gaan bouwen, want twee broers van mijn vrouw zijn gestorven toen ze 60 ja, ja. waren. Weet ja, ja. jij ook ja, nog bijna? Ja, ja, ja, ja, ja. Uh, André en André Piet. André en Piet, ja, ja. ja, ja. Zijn toen uh, gestorven. toen zei mijn vrouw van, moet je het minder gaan doen. Hebben we met Nico om de tafel gaan zitten en ik zei, ja, we hebben een oplossing vinden. En toen zei hij, goed, dan bespreken we een vergadering in september. Toen zei hij, nou, ik wil jou wel uitkopen. Oh, dat is wel aardig. En hij zei, mits jij een paar dagen per week nog blijft werken, want hij is heel creatief. Mm -hmm. En iemand die heel creatief is, ja, heeft zakelijke ondersteuning nodig, zeg ik mm -hmm. Dus dat heb ik nog vijf jaar gedaan. Vijf jaar. Vijf jaar nog. En toen, uh, toen is de, de zaak gewoon gestopt. Toen, uh, toen zou de zoon van Nico hem overnemen, mm -hmm. maar die is creatiever en die zit nu in uh, Drachten. Mm -hmm. En daar heeft hij een bedrijf, maar geen, geen fotostudio, maar we zitten meer in reclame. Mm -hmm. uh, toen heeft Nico het bedrijf overgedaan aan Holles Blank. Ja, ja. En dat was het einde van, uh, nou het was niet het einde van Primeur, maar... Nee, want toen is de hele zaak ook, ook verbouwd, hè? Verbouwd. Die, die winkel, ja. Ja, ja. Het is nou een, een, een kantoor geworden, hè? Het is dat een, een ja. te, uh, Zilver ingenieur, Zilver support. ingenieur. Ja. Zilver support zit. Ja. Ik ja. vind, vind best een mooie mooie steentje. Ik ben blij dat het bewaard is gebleven. Ja. Ook, hè? Ja. ja. ja. Oh. zeker. Zie Jos en toen ja, toen toen, toen kwam uh, 50 jaar actief. Ja. En ik lees ook Jos geniet van het applaus of van het spelen op zich, want ik denk applaus krijg je uiteraard daarna, maar. Ja, natuurlijk. Het spe, spel is een uitdaging. Een wasverspel maakt niks uit. Of het nou voor kinderen of volwassenen is. Maar het moet wel. Als, als ik het artikel lees, uh, een aantal gezelschappen: Rooms Kunstgenot, ja. Perspectief, ja. De Cirkel. En dan Toneelvereniging Nooit Gedacht. Ja. Gaat het leren jou nog makkelijk af? Want je speelt nog steeds toneel. Ja. Nou, dan denk ik van rollen van buiten leren. Dat ik las ergens één opmerking deed, dat iemand uh, ziek werd. dus van, Jij moest een rol overnemen. En in een week tijd moest jij de rol ja. leren. Want ik hoe kun je dat? <laughs> nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dus dat kun je dus niet. Maar dat was een stuk waar, uh, waarop ik in het eerste bedrijf zou zijn. Want dan zou ik in het eerste bedrijf vermoord worden. En dan zou nee. ik in het tweede en de rest van de bedrijven als geest tevoorschijn komen. Met wel een hoop tekst. Toen heb ik gezegd, ik wil dit wel doen. Want die tekst voor het eerste bedrijf... lukt wel een anderhalve week. De eerste niet, want het was vandaag repetitie... en overmorgen zou ik al de eerste keer... mee moeten spelen. Dan heb ik dus met een boekje op tafel gedaan. Want Antas ging dat niet. En de rest heb ik wel... van buiten geleerd. Mm -hmm. Met wel een boekje van als ik kon spieken... als ik vast zat. En toen heb ik gezegd, waarom kan een geest... niet als geest... uit de ruimte praten? Wel met de intonatie van, van hoe ik gezegd moet worden... Dan kan de tegenspeler rustig zeggen van... hé, hey, waar, waar, waar komt dat vandaan? En, ja. Nou, dat ja. heb ik dus gedaan. Ja. En dan zeiden ze zelf van... god, hadden we achter elkaar moeten doen. Want dit geeft een veel groter effect. <laughs> ja. Als dat er iemand in een witte pyjama... of in een witte... witte ja in het wit rondloopt. Ja. Maar ben jij echt een, een acteur voor op het toneel? Of hebben ze je, heb je ook wel eens gedacht, of ben je ooit benaderd uh, voor een film of zo? Via een nee. castingbureau of is het altijd het cast... toneel gebleven? Nee, via een castingbureau heb ik uh, uh, instructiefilms gemaakt voor uh, Philips. Ja. Uh, en met met voor medische apparatuur las ik ook van. Met medische apparatuur, ja. Reclamefilm voor uh, uh, Limburg. Omroep Limburg. In Limburg, een keer reclame gemaakt en fotoshoots uh, gemaakt voor verschillende bedrijven. En ik heb een keer auditie mogen doen voor Benny Dorn heb je ook in meegespeeld. En hè? daar heb ik ook in meegespeeld. Wat ontzettend leuk is dat je net op jouw oude leeftijd nog mee mag maken en mag doen. En dat was in 2011, las ja. ik, en, en deze is uitgezonden in 2012 en maar, 2013. Ja, ja. Is, de, is die serie compleet afgelopen? Uh, speelt ja, dat niet meer? binnen? Het was het, het tweede uit? seizoen. Daarna ja. is Amerika gekomen. Dat is dun. Het is overdun, om het zo maar eens ja? te zeggen. Ja? Ja? Ja. Ik weet niet of ze nog ooit herhalingen doen. Maar dat denk ik niet. En voor de mensen die dat niet kennen. Wat, wat was dat voor iets? Ja. Dat is de, hoe, hoe uh, mensen op uh, oudere leeftijd Andere jeugd oude. in, in de maling In de maling nemen. neemt. Ja, dus... Heb ik heb okay. hier een scène gehad dat ik op een terras ga zitten. En dan uh, komt de juffrouw vragen van wat lusje. En dan ben ik de papegaaien. En papegaaien is precies hetzelfde zeggen wat iemand anders zegt. Dat meisje wist binnen helemaal niet waar ze moest blijven. Dat kun je ook zien op de reactie. De reactie van, <laughs> uh, ja, van die dat dingen. Dat soort dingen, ja. ja. ja. Op een... Het, Tremhalte staan en dan als ober verkleed zijn en dan zeggen... nou, vandaag hebben we een aanbieding van uh, uh, dat menu. Je uh, kunt het nu bestellen. Ja, dan weten die mensen ook niet hoe ze moeten kijken. Ja. En dat werd echt opgenomen in Benidorm? Ja, als dat maar waar. Nee, gewoon nee, nee, nee, ja, ja. Amsterdam, ja. Waar, ja. Amersfoort, Hilversum, Bussum. Waarom? En waarom noemen ze het de Benidorm-basis? Omdat de, ja, oudjes, de oudjes, oudjes gaan overwinteren, zeg maar, ja, in, in Benidorm. Benidorm ja. Ja. <laughs> ja, dat was heel leuk. Jo, en aan. daar een beetje de bonte boer uithangen. Ja. Ik heb altijd gedacht dat het in Benidorm was, hoor. <laughs> He? Ik heb altijd gedacht dat het echt in Benidorm was. <laughs> het was ook vaak goed weer, hè? Op die, ja, uh... dat, ja er, er, <laughs> nee, dat was weer. Gewoon in Amsterdam. De mens liepen altijd netjes gekleed bij uh, op zijn Benidorms. Ja, ja, ja, maar ook van, ja... Het was, en, maar u slofte toen wel erg veel, vond ik. Sloffen? Sloffen, een beetje sloffig. En zo. Ja, moest ook, moest, oh, die, dan ja. moest ik aan de regisseur dat ja, zeggen. Ja, dan... Je hebt hem gezien. Jij kunt je Jos nog herinneren. Ik van... Ik kan van me die... herinneren dat hij een beetje. Oh, uh... Ja, <laughs> wat leuk. <laughs> ja, maar dat moest. Regie bepaalt wat je moet doen. Ja, dat is echt. Ja. ja. En vonden, die, vonden die jongeren dat nou leuk? Dat ze voor de kerk werden gehouden door wat oudere mensen? Ja, dat kunnen ze goed hebben. Ja? Er werd ook altijd gevraagd dat ze opgenomen worden... of ze toestemming gaven om het uit te zetten. Ja. En als ze geen toestemming kon je weer opnieuw beginnen met andere aard, mensen. Maar het aardige vond ik altijd... als u wegliep, dat die, dan bleven ze die mensen volgen. En wat ze dan tegen elkaar zeiden, van wat, wat, wat is ons nou? Ja. Ja, <laughs> dit, maar ja. daar is het juist om te doen. Ja. Op de, de reactie van, van, van die ja. jeugd. Hoe, hoe, hoeveel jaren is die serie uitgezonden dan op tv? Dus, dus, uh, uh, in 12 en 13 is die gedeeltelijk ja. uitgezonden. En die is in 14 nog herhaald. En in hoeveel van die uitzendingen heb jij, heb jij meegespeeld? Behoorlijk wat. Ja, behoorlijk wat. Op, op uh, één uitzending nadenken. Ja, ja. Zo. En dan zitten er nog scènes in waar je één of twee keer... Uh, ja. Maar toch moet je daar volgens mij ook goede contacten overhouden. Dus uh, word, ja. je, word je, zeg maar, dient en gevolgen gevraagd voor andere rollen? Of, of, nee, dat dus, nee, nee, gaat dus, allemaal via, ja? uh, via, via die castingbureaus. de castingbureaus. Uh, en dan En Pas geleden moest ik nog, uh, nog in Amsterdam-auditie uh, doen voor een of andere reclame die tegen kerstmis wordt uitgezonden, maar... Echt waar? Ja, dan moest je ja, een oude man hebben en dan zeggen ze nou, ja, helaas, je hebt de leeftijd, maar niet de uit, maar ja, niet uitstraling. De uitstraling. Echt waar? Dus de uitstraling, ja, dat is al drie keer gebeurd, de uitstraling te jong is. En dat, ja, dat, ja dan zeggen ze, ja. ja jij is al trots als een pauw natuurlijk, hè? Ja, dat vind ik wel leuk, maar je mist dat ja. ja. op een gegeven ogenblik. Ah. Mis je, je zo'n uh, dik. Dat is toch wel aardig. Zeg Jos maar hoe, even dat, dat toneel, hè? Ik bedoel, ja. uh, je bent een, echt een, een textiel, en een, een, een ja, textielman altijd geweest. Hoe is... Hoe is de liefde voor het toneel gekomen? Dat is ben, ben je ge ooit zeg maar, gevraagd voor een stuk of hoe, hoe begon dat? Nee, toen ik, toen ik nog een snot jong was, een jaar of 17, denk ik, ja, lijkt ja. wel leuk om eens een keer met een toneelvereniging uh, mee te doen. Toen heb ik auditie gedaan uh, bij de Scala in de Tuinstraat. In Tilburg, ja. De toneelvereniging zo, weet ik niet precies. Oh, maar dat was nog voor dus roomskunst Daarvoor, Ja, voor ja, ja. was ik nog niet getrouwd en... Uh, daar had ik een auditie gedaan. En toen belde ze ik op. En zei van ja, je kunt heel leuk spelen. Maar je kunt niet bij ons terecht. Want wij zijn een, een vereniging van uit de arbeidersmilieu En jij komt uit het middenstandsmilieu. Echt waar? Ja, 1900 nee uh, was het. Ja, ergens in de jaren. Dus er bestond het, dat verschil dat nog heel wel erg. erg. Ja. Ja, dat is wel dus dat hadden wij want, niet nodig. Ja, want ik heb ook gelezen dat... Uh, uw eerste stuk ging over, over de vakbond. Dat is heel goed En dat u. was bij de Katholieke Arbeidersbond. Heel, heel scherp. Mijn eerste rolletje dat ik gespeeld ja. heb, hier is in bij Rooms kunstgenot, onder afdeling van de KAB, Katholieke ja. Arbeidersbeweging, ja. ja. in bondsgebouw. Maar toen waren ze niet meer zo. Inmiddels waren we al een paar jaar verder. Dus het verschil was groter. Toen ja. mochten we al met protestantse mensen spreken, ook nog, hè. En dat mocht van tevoren niet. Nee, ja, dat sowieso een verschil was. Hè? Ja, wel, ja. En was dat een soort vormingstoneel? Want uh, het stuk ging over de vakbond zelf. Toevallig ging dat over de vakbond oh, dat zelf. Ja, maar ja. Dat, is dat was toeval. Dat was toeval. Dat was, toeval. Dat was toeval. Ja, ja dat is. Uh... Maar heb jij nooit Jos dan zeg maar de de, de ambitie gehad om uh, op de professionele tour te gaan. Uh, is die gedachte nooit bij je opgekomen? Net zo erg als vroeger: hebben... ik wil naar de uh, academie, academie voor kunst. Ja, ja ik wil, was, was, ik wil dus, kunstschilder worden. Ja, dat was dus ook niet. Vloeken, hè? Was ja, ja. Ja, ja. dat was doodzonde. Dat Dus daar dacht je niet over. Ja, ja. Wat zou je wel gewild hebben? Kan nee. Ja. nee. Je kunt niet terugpraten nee, nee, van nee, nee, naar nee, die nee. tijd. Van de nee. vraag wel, zou je het nou doen? Zoals, uh, uh, zou je hetzelfde doen als, als je weet. Toen wist wat je nou wist. Nou. Ja. Ja, toen wist je niet wat je nou wist, dus het zou precies hetzelfde gaan. Ja, oké, okay, maar u ging wel een beetje de creatieve kant op. Van toene, Namelijk naar na de, na de toneelschool. Dat zou gekund hebben. Of naar ja. de toneelclub. Ja, ja. ja, ik heb 50 jaar bij een toneelvereniging ja, gezeten. Dus, dus en nu nog. Uh... En als je een zaak hebt, kun je, kan je alleen maar s'avonds. Ik ja. was op een gegeven moment ja. lid van twee verenigingen, maar twee stukken. En dan nog een zaak. Nee, dat gaat niet. Dus nee. daar heb ik op een gegeven moment uh, perspectief in zij geschoven en ben naar de cirkel in Tilburg. In Tilburg ja. Ja. Ben je nooit, Jos, de tekst kwijtgeraakt? Zeg maar, als je volop een, een speler was dat het uh, even werd ontschoot. Uh, Eén keer een black-out uh, gehad. maar dat was ook, gelukkig hoe, hoe, dat ik zei, van, uh, zei ik tegen mijn tegenspeler... Oh, waardoor, ik heb iets vergeten. Ik moet even naar de badkamer toe. <laughs> dan ga je improviseren, Zo was je dat Achter de het toneel ja? zeggen ja? van... Waar zijn we? Waar zijn we? <laughs> Hoe zitten we? Maar, en, en ben je dan weer makkelijk terug in het stuk? Want ja, als je, je de literatuur post... weer oppakt... Dan, dan gaat het vrij snel? Maar... Gaat vrij makkelijk? Ja. Ja. Sure. ja dat was nog ja, in het beginperiode. Dan ben je... Als je een stuk speelt, moet je weten waarover het gaat. Ja, ja. En je moet niet alleen die stomme ja. tekst van buiten leren... Ja. Uh, van, van in het begin heb ik een tegenspeelster gehad. Ze zei: Ik kan niet tegen jou spelen, want jij hebt het niet aangezegd. Ja, ja. Want dat was het laatste woord van, van, haar, van, haar, van mijn tekst. En dat moest zij. En dan moest zij. Ik zeg: Ja, maar je moet toch weten waar je gewoon aan het spelen bent. betekent het dat een acteur eigenlijk altijd zo'n beetje alle rollen moet, uh, moet kennen. Want je moet dus weten wanneer, op wie je moet antwoorden en zo. Ja. Dus mensen leren een rol. Maar ik begrijp je wel eens dat, dat een, een acteur in feite de, de, alle rollen. Kent. Dus in feite gewoon heel het stuk mee doorneemt. Ja, je moet weten waar het over gaat. Waar gaat het ja, een stuk ja, over? Wat ja. beleven we nu? Welke scènes gaan we nu? Ja. Waar moet er uit die scène komen? Als je dan de tekst zou verliezen, weet je toch waar je naartoe ja. moet. En dan kun je elkaar een hint geven door een tekstje te zeggen. Heb je alle, alle soorten rollen gespeeld? Er zijn rollen die je graag speelt, er zijn rollen waarvan je zegt van dat wil ik per se niet. Want die ene rol uh, in van Sartre, in Klo, Ja, dacht Klo, ik, uh, een, pit, een pittige rol oh, van een, uh, een, een, een van misbruikte de... dochter. En dan speel je dan met je eigen dochter. Dan denk nee, ik, dat, was, was, uh, um, dat was niet uh, Wie hoor. Dat was niet Wie Nee, dat was ik, het ik, Schrijf me in het zand, was dat. Mm -hmm. oh. En dan speelde jij met Judith, hè, met jouw ja, dochter met, Judith. Uh, Judith. speelde Judith Maar die had ik niet misbruikt, ik had de <laughs> andere dochter misbruikt, die zelfmoord had gepleegd. <laughs> ja. En die had een briefje in, in, in, in haar pop geduwd. En die vond mijn andere dochter, CQ, mijn eigen dochter, vond ze daar en daar las ze in dat ze misbruikt was door haar vader. Heb je jouw dochter Judith overgehaald om ook het toneel te gaan spelen of uh, vond ze zelf gewoon leuk om nou, uh, ook op die tour te gaan? Want wel, zij speelt met jou vaak mee, hè? Ja. Nog steeds? Natuurlijk. Dat is een geweldige speelster. Ja die, maar, aardig, ja. ja, die kan het heel aardig <laughs> Ja, die kan het heel goed vinden. Ja, ja, ja. Niet alleen... <laughs> Dat is gewoon zo. Ja. Ik ga ze niet naar voren halen omdat het mijn dochter is, maar ik ook kan. Niet. Maar speel je vaak samen? Ja, dat kan wel. Ja, ze nou, ze gaat hier nou bij Bok spelen weer. Mm -hmm. Dan ga ik niet meespelen. Uh, ben je nog steeds aangesloten bij een gezelschap? Bovendien? Ja, in Tilburg, bij een senioren toneelgezelschap. Nooit ja. gedacht geloof ik. Hè? Ja, nooit gedacht. Die spelen voor uh, Rode Kruis, mm -hmm. voor uh, KBO en dergelijke. Mm -hmm. momenteel met een stuk bezig, ben je aan het repeteren? Ja. Vanaf, uh, ja. ja? En welk stuk is dat? Of mag je dat nog niet zeggen? Ja, tuurlijk mag je zeggen. Uh, uh, Samen, weet nou precies. Samen verder, geloof ik. <laughs> ik vind het, het, is, het is een stuk zonder. Ja, het is een schitterend stuk voor die mensen waar je het moet spelen. Dus zeg maar tussen de 75 en de 90. Het, het stuk moet uh, begrijpelijk zijn voor die mensen, maar het heeft eigenlijk weinig in. Het. Krijg je, krijg je leuke reacties? Als, uh, voor, die, ja? voor die mensen wel, tuurlijk. Ja. Die hebben een geweldige middag gehad. Ja. Een, een maar, draag... maar, maar vrienden en kennissen, die weten dat jij toneel speelt. Uh, hebben die jou wel eens gezien? Uh, krijg je complimenten? Zo, van, uh... ja. Ja. Ja. ja. Lees de reacties, maar, lees de recensies, maar zo kan ik zeggen. Ja. Ja. Wat ja. was het leukste stuk wat je ooit gespeeld hebt Jos? Het leukste ja, stuk? Spring, leukste. Die... Springt er, er echt uit? Of zo? Ja, het, uh... wie klo. Ja? Het is een ontzettend ingrijpend van, stuk. We ja? maar met drie gespeeld. Met drie man spelen? Met drie man spelen. Drie rollen in een heel stuk. Man, uh, waar gaat het over? Even in het over uh, van de helder zijn de andere drie mensen die opgesloten worden in een ruimte waar ze niet uit kunnen. En die drie mensen kunnen eigenlijk niet samen in, door één deur heen. Dus je wordt geconfronteerd met elkaar zonder dat je eigenlijk elkaar in, uh, moet hebben. Met elkaar iets wilt hebben. En dan ben ik wel benieuwd hoe het eindigt. het eindigt is... Dus, twee vrouwen en een man. Twee vrouwen. Uh, Eén vrouw die wil die man wel. Ik wil die vrouw wel. Maar die ene vrouw wil die andere vrouw. En die wordt jaloers. Omdat die ene vrouw weer mij wil hebben. En die heeft me aan de haren getrokken. bij Elk stuk had ze wel een plukje haar van mij. Zo intensief was dat stuk. Ja, ja. We hadden de mensen ook in een driehoek. Wij speelden in een driehoek. En de andere, het publiek zat ook in een driehoek, dus ze werden ook met elkaar geconfronteerd. Zo. Ja, dat is een schitterend stuk, en schrijf maar in het zand, ja. misbruik. En, en, en, en bl blijspelrollen uh, doe je dat ook graag? Zo, dat, uh, ja, als dat maar niet, op... ja, niet meer deuren smijten is, want daar kan nee, ik nee, niet nee, tegen. Nee, nee. <laughs> een, een, een blijspel mag wel een blijspel zijn, moet er wel iets in zitten. Mm -hmm. Niet lachen hier en geen als alsjeblieft, er zit niks in. Geen, geen John Lanting-productie Nee, alsjeblieft. Uh... Het moet, het moet enig niveau aan inhoud hebben. Het moet inhoud hebben, ook al is het een bijspel. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Maar je hebt ook dingen gedaan waarbij je het publiek uitdaagde. Bijvoorbeeld het straattheater. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat je dan heel erg improviseert... en ja, dat... allerlei reacties krijgt van, uh, van de mensen. Het is heel iets anders dan op het toneel oh, staan. Zeker, hè? zeker. Straattheater is een apart. Toneel mag nooit langer duren dan 10 minuten of 15 mm -hmm, ja. Je studeert een stuk in. En we hebben dat gedaan met Jan Smeets, die heeft altijd stukken voor ons geschreven, de Cirque en Tilburg. En die maakte dan van klassiekers, net als Cyrano of Macbeth, maakte hij dan een straattheater. En dan, ja, dan krijg je automatisch. Het is niet altijd actie en reactie. Je. Nee, okay. We hebben wel reactie van het publiek, maar het is geen interactie. Je had wel een vast iets. En... Ja, het was wel een vast iets. En je krijgt natuurlijk reactie van, van het publiek. Mm -hmm. Zeker in ja. de straat. Ja. Dat ja. is geweldig. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik heb jou ook nog gezien als, als uh, uh, in de Efteling. Heb je ook ooit uh, ja. mensen ontvangen bij bedrijfsfeesten en zo. Ja. Daar ben ik jou ooit tegengekomen. Zo'n keurig kostuum aan. Ja. Een Lakee kostuum. <laughs> of een sleutelierskostuum. Doe je dat nog vaak? Nee, helemaal niet. Meer, want sinds dat ik daar die opnames heb gehad in 2011. En daarna ook nog uh, bagage met uh, Sylvia Christel. was in hetzelfde jaar. ik ja, geen tijd meer om, om de Efteling uh, om bij te doen. Toen hebben we gezegd, van, ik doe het niet meer. Nee, nee. Maar dat was ook heel leuk. Want als ze dan bedrijvenfeest hadden of een workshop hadden dan moesten die begeleid worden en entertained worden. Mm -hmm. Vroeger was ik nogal bang als ik meer dan tien mensen bij wijze van spreken zag, een zaal kon bespelen. Maar daar hebben we geleerd dat van nou 10.000 zijn of 15.000 interesseert me niks meer hoor. Het is, ja, als een, als een bedrijf de helft van de Efteling s'avonds uitkoopt, dan geef je tussen de mensen toe ja. en uh, ja, dan entertain je ja. en dan krijg je ja. wel actie en reactie. Ja, ja. Ja. Jos, dus even tot slot. Wat zit er momenteel uh, op termijn aan te komen? Ja, dat stuk in Tilburg. Ja. Dus voor, uh, en, waar ga, en waar gaat het gespeeld worden? Er gaat gespeeld worden in parochiehuizen en, en ja, al, allemaal waar die mensen hun locatie hebben. Kom je ook mee naar Goorland? Die of er hier in Goorland uitgenodigd nee? zijn. Ze hmm. spelen wel in, in tijdsbestek van een maand acht keer voor die verenigingen. Oh, dat is heel behoorlijk. Ja, dat is ook heel leuk voor die mensen. Ik vind het geweldig. Ik hoop ook nog eens een keer een stuk te spelen waar, waar eigenlijk ook... <laughs> inhoud heeft. Hartstikke leuk. Ah. Het was leuk dat je hier was. En uh, Laat eens een keer weten wanneer er ergens iets gespeeld wordt. Dan wil toch graag nog eens een keertje komen kijken. Ja, ik zal het oh. zeer zeker laten weten. Okay. We gaan naar de muziek. Uh, ik heb meegenomen een CD van uh, Michel Delpech. Die is bekend van uh, het bekende hit Poer en Fleur... Maar we draaien nu Le Divorcee en daar is ook een vertaling van van Conny van den Bos. maar we krijgen nu de originele versie van Michel Delpech. La Divorcee. luister maar eens. Il faut quand même se retourner. Ça me fait drôle de divorcer Mais ça fait rien, je vais m'y faire Si tu voyais mon avocat Ce qu'il veut me faire dire de toi Il ne te trouve pas d'excuses Les jolies choses de ma vie Il fallait que je les oublie Il a fallu que je t'accuse Gardera garderas l'appartement Je passerai de temps en temps Quand il n'y aura pas d'école Ces jours-là pour l'après-midi Je t'enlèverai Stéphanie J'ai toujours été son idole Si tu manquais de quoi que ce soit Tu peux toujours compter sur moi En attendant que tu travailles je sais que tu peux t'en sortir Tu vas me faire le plaisir De te jeter dans la bataille Si c'est fichu Entre nous La vie continue Passé. Mais au début, j'en ai bavé Je rêvais presque de vengeance Évidemment, j'étais jaloux Mon orgueil en a pris un coup Je refusais de te comprendre À présent, ça va beaucoup mieux Et finalement, je suis heureux Que tu te fasses une vie nouvelle Pourrais même faire aussi un demi-frère à Stéphanie, ce serait merveilleux pour elle, si c'est fichu entre. Certains vont se croire obligés De nous monter l'un contre l'autre Ce serait moche d'en arriver Toi et moi à se détester Et à se rejeter les fautes Alors il faut qu'on ait raison Car cette fois-ci c'est pour de bon C'est parti pour la vie entière Regarde-moi bien dans les yeux Et jure-moi que ce sera mieux Qu'il n'y avait rien d'autre à faire Si c'est fichu Dit, dit was Michel Delpech met Le Divorcee. Een leuk nummer. Dan gaan we naar de wethouder. Wethouder van der Heijden. Die moet een zeer gelukkig man zijn. Stond er in het Brabants Dagblad van 7 oktober. Nog maar kort geleden. Goorle heeft geld over. Maar is voorzichtig met feestvieren. En in plaats van een tekort van 132.000. Maar liefst een overschot van 245.000 euro. En dan staat er, de uitkering van het Rijk is hoger uitgevallen... dan de gemeente had verwacht. Hoe, hoe kan zoiets dan? Dat, uh, en dat, dat bijdraagt dan zeg maar, een, een surplus van, van, van, van de gemeentelijke financiën? Nou, wij beginnen natuurlijk altijd in maart. We beginnen met het vaststellen van een, een voorjaarsnota... waarin wij dus de richting aangeven... waar de begroting 2017 naartoe moet. Ja. Nou in, in dat proces... Uh, Ga je uit van een aantal aannames. En dat proces wordt dan halverwege mei. door de mei-circulaire uh, beïnvloed. En dan weten we zeker dat er nog een september-circulaire komt. en er komt nog een december-circulaire. En wat is een circulaire? Dat is een brief van het ministerie. waarin ze zeggen wat de verwachtingen zijn. van de toekomstige uitkeringen. Het is dus we krijgen algemene uitkering, taakuitkeringen. En uh, we hebben onze eigen inkomsten dan ook. Uit het gemeentefonds? Uit het gemeentefonds. Oké. Okay. Ja. Uh, dan krijg je zo'n brief binnen. En, wij, uh, en dan ga je kijken wat de ontwikkelingen zijn. En je krijgt, iedere keer krijg je signalen. Iedere maand krijgen wij signalen. Vanuit het Rijk. Ministerie. Van wat de ontwikkelingen zijn. Nou, je ziet langzaam zeker die ontwikkelingen. In één keer begint er een ontwikkeling te ontstaan. Dat het Rijk meer geld gaat uitgeven. Als het Rijk meer geld gaat uitgeven. Dan heb je een aardigheid. dat. Dan, dat noemen wij dan in de uh, uh, rijksfinanciering gelijk de trap op... maar ook gelijk de trap af. Dus als het Rijk meer geld gaat uitgeven... moet van iedere uh, hoeveelheid miljoenen... gaat 10% van, naar, de Rijk, van de, naar het gemeentefonds. En wij krijgen als gemeente Gordon ongeveer 1 tiende procent. Mm -hmm. Dus als je ontwikkeling, dat het Rijk meer geld gaat uitgeven... gaat er 10% van in het gemeentefonds. En daarvoor krijgen wij ook weer meer. Gaat het Rijk geld uitgeven, minder uitgeven, dan zakt de uitgave, in, de storting in het gemeentefonds en krijgen wij ook weer minder. Dit keer hebben we geluk, de economie trekt aan. Mm -hmm. En we krijgen nu het bericht dat het dusdanig zo gegaan is dat het Rijk meer geld heeft ontvangen, meer geld is gaan uitgeven en dus is er meer geld in het gemeentefonds terechtgekomen. En krijgen wij meer geld? Dus het Rijk heeft meer geld uitgegeven dan ze eerst begroot had? Ja. Oké. Okay. En op basis daarvan krijgen wij dan weer. 10%, 10 in Alle de gemeente. gemeente samen. En de gemeente ja. krijgt dan 1 tiende procent. Ja. Dat is ongeveer waar wij mee als vuistregel werken. Want ik las ook, ook op jeugdzorg. Is er een, heeft er een correctie plaatsgevonden? Weer 591.000 euro erbij. Dat er zijn toch forse bedragen? Nou, maar dat kan heeft, men, kan men dat. zich dan zo misrekenen? Of ja. Hoe, ja? Ja. In het kader van de gemeente. De jeugdzorg is dusdanig dat de. Uh, bij, de, de, even goed zeggen hoor, bij de drie decentralisaties, hè, dus de, de uitvoering van het Rijk terugbrengen naar de gemeentes, is de jeugdzorg betrokken. En daar hebben ze uh, niet alle feiten op een rijtje gehad. Nog steeds niet, overigens. Zijn we nu, nee. Over welke feiten hebben we Nou, het feit is hoeveel mensen zijn nou precies, uh, hebben recht op, een, uh, een, uh, op een, uh, een bijdrage, of recht op verzorging, of recht. Okay. Omdat er een heleboel instanties zijn met dubbeltellingen. Het, is, het was niet zo dat als iemand drie of vier uh, verzorgingsmomenten had... Uh, bij verschillende organisaties, dan waren het er niet vier. Was het niet één, maar waren het er vier. Omdat er vier organisaties waren die met die ene cliënt bezig ja. was. en het gevolg daarvan is dat men niet goed in beeld had... hoeveel mensen daar nu uh, gebruik van maken. Dat wordt nu steeds beter. Hè. De gemeentes hebben het nu. Wij registreren dat keurig netjes en het wordt steeds helder. Maar er is nog een ander aspect... En vandaar nou die 591.000 euro. Uh, binnen de uh, jeugdzorg is het zogenaamde woonplaatsprincipe van toepassing. En dat wil zeggen dat als een kind uit een ander dorp komt... en die wordt verzorgd in een instelling in een ander dorp... dan moet de gemeente waar de kind vandaan komt, moet dat betalen. Okay. Mm -hmm. Echt in de gemeente Goorlen, maar niet alleen in de gemeente Goorlen... In, ook in de gemeente Leeuwarden en ook bij jeugdgevangenissen is iets bijzonders aan de hand. Uh, in de gemeente Goorle hebben we te maken met Compaan de Bocht. Die hebben een verzorgingstraject met een kind... waarbij de ouders meekomen naar Goorle. En worden hier dus ingeschreven als ingezeten. En dan geldt dat woonplaatsprincipe niet. Even, even de, de ouders gaan verhuizen? Ja, die komen dan hier in Goorle wonen. Oh, oké. Okay. Dat, dat is een bijzondere uh, uh, oh. verzorgings... of een... een, een een, een hulptechniek of een hulpvraag die daarmee beantwoordt. Waarbij men betere resultaten krijgt dan het kind alleen hier naartoe te halen. Oké, okay, dat, dat heeft iets te maken met uh, de het methode. kind in het gezin laten. En ja. het gezin is dan de cliënt ja. en niet alleen maar... En toen bleek dus dat wij op basis van die berekeningen... wij tekort zouden gaan komen. Toen hebben wij een lobby gestart met, een, met de landelijke politieke partijen. de plaatselijke politieke partijen... In de landen geen achterban. Dus dat de CDA, PvdA en de VVD hebben een lobby uh, ingezet richting uh, de Tweede Kamer. En wij hebben gezegd, dat is niet eerlijk. Het kan niet zo zijn dat wij een bepaalde verzorgingstechniek hebben... waarin wij de ouder bij, heel sterk bij betrekken... Mm -hmm. dat, dat de gemeente waar die kinderen dan vandaan komen niet hoeven te betalen. Mm -hmm. nou, dat heb, uh, dat is, uh, nou, Dat is goed uitgepakt, want het ministerie heeft op een gegeven moment gezegd... Ja, jullie, jullie hebben een punt, wij gaan het herberekenen... Uh, en dat heeft nu geleid dat wij 591.000 euro voor 2016 erbij krijgen. En dat het in de nieuwe wet, hè, ze zijn nu de wet aan het aanpassen... dat dan in die nieuwe wet het ook wordt meegenomen... dat die situaties de gemeentes ook de vergoeding krijgen. Maar ja, dat is geoormerkt geld. Nee. Is dat geen geoormerkt nee, geld Nee, dat, voor dat is een van de grote uh, denkfouten die er gemaakt is. Bij de invoering van de 3 decentralisatie was het zo... dat het toen heeft de minister gezegd... Wij oormerken dat geld. Drie maanden na invoering hebben ze die oormerking eraf gehaald. Dus het is een gewoon algemeen middel. Zo. Ja. Het is nu de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Om dat te zien te... ja. Wij in Goorland hebben dat op een nette manier, het vinden wij. Wij hebben al het geld wat we gekregen hebben in 2015-16, hebben wij geoormerkt. Uh -huh. Wij hebben gewoon gezegd, dat geld dat krijgen wij. Wij weten de risico's nog niet voldoende in beeld. Hè. Dus, dus wat zijn dan die risico's, die weten we niet. Wij boeken gewoon één op één. We boeken het geld af ontvangen. en we boeken gelijk alsof we het uitgeven. in okay. de begroting. Mm -hmm. Dat dat in de toekomst waarschijnlijk iets gaat veranderen. En dat kan niet anders. Maar het is vanaf uh, drie maanden na invoering. vanaf maart 2015. is het geen goormerk geopend. Meer. Okay. Hm. Nu hebben we het nog steeds gedaan. Hebben we hebben nu ook weer gezegd. die 591.000 euro. die boeken wij gewoon in. als uh, nog uit te geven geld. Mocht het overblijven. Dan gaat het gewoon naar de algemene reserve. We hebben in Goorland ook altijd een standpunt gehuldig in de 3D's. Alle open-eindfinancieringen die wij hebben. En open-eind wil zeggen, iemand heeft recht ergens op. Die wordt gehonoreerd. Okay. En als we tekort komen, jammer. Maar dan moet het maar uit de aanweer komen. Ja, is, het, is het echt zo? Is, is dat de, de, de ultieme regeling van die, van die open-eindregeling? Ja. Wat, wat, wat het ook kost. Als, je geld als u op, recht komt, heeft, dan, moet dan je bijpassen. u het. Hij dan heeft er recht dan op. Dan krijgt u het. En dat is, is onbegrensd. Dat is de onbegrensd. onbegrensd? Ja. Zo. Zo. Volle zo. stel. Een, een, een theoretisch model. Hè? Ja. Uh, er gebeurt iets met kinderen in Goorde in een auto. En die kinderen... Een ernstig ongeluk. Vier kinderen. En de nou, kinderen zijn me, meervoudig gehandicapt. Dan zit je in de orde van te praten met een bedrag tussen 100 tot 200.000 euro per kind. Ja. Zo. En dan komt dat geld komt er. Dat hebben wij in Goorde zo met elkaar afgesproken. Mm -hmm. Is, is dat omdat Goorl een, een, zeggen, een goede gemeente is of zo? Of zijn er gemeentes die dat niet doen? Die, die daar wel grenzen aan stellen? Er uh, zijn gemeentes die uh, het geld iets anders gebruikt hebben. Mag ik het zo uit, uitdrukken? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Hadden die een nee, andere maar, kleur, die gemeentes? Ik, een een andere kleur, ik niet. Ja. Dat weet ik soms niet. Dat, dat heeft, denk ik, niks met kleur te maken. Nee? Dat heeft gewoon, nee. Maar een toekomstig college, Theo, heeft in 2020, las ik ook, 700.000 euro extra te besteden. Dan denk ik van nou, dat heeft. Gaan, nu... Jullie, gaan jullie nu net als premier Rutte uh, cadeautjes uitdelen of zo? Uh, oh, u heeft belastingverlaging mijn... gaat de WOZ omlaag? Nou, 700.000 euro. Ik, ik, extra. Ga, ik ga eerst met u terug naar de begroting uh, die voor ligt. De begroting die voor ligt, daar hadden we een, 19, 2017, 17, ja, ja. Hadden we een negatief uh, saldo. Er kwamen 112.000 euro tekort. Ja. Dat liep op naar, of dat in 2018 waren we 66.000 euro tekort, in 2019 hadden we 56.000 euro tekort en in 2020 hadden we een positief resultaat van 3.000 euro. Het Rijk zegt dat onze begroting meerjaren sluitend moet zijn of jaarlijks sluitend moet zijn. Een meerjaren wil zeggen, wij moeten inzichtelijk maken dat wij de begroting in de toekomst sluitend hebben. Dan zeg je ja, maar je hebt tekort, dat klopt, maar dat moeten we dan dekken uit de AWR, ja. uit de reserves die we ja. hebben. Nou, nu wij het in september circulair hebben... Nou, ik heb je al gezegd, wij hebben in 2017 krijgen wij 245.000 euro extra. Dat betekent dat ik nu een overschot heb van 132.000 euro voor 2017. En die loopt op naar 436, 585 en 703. Hmm. Ja, ga je, uh, dan is de vraag, wat ga je ermee dat geld doen? Ja. Ja. Nou, u hebt ook gelezen dat wij uh, uh, een... een, een, een een OCB-verhoging verwachten... op dat tekort van de voorlopgroot. En we hebben gezegd, dan gaan we 2% in 2018 de OCB verhogen. Dat zou één van de zaken kunnen zijn... Die laat liggen. Die nu zegt, nou, het, is, het is niet meer nodig. Nee, nee, nee. Uh, we gaan wel uh, een andere zaak... en dat heeft u waarschijnlijk ook gelezen. Dat wil ik toch even uh, noemen. Want we gaan de OCB in 2017 wel verhogen. Met 4,15%. Maar het heeft te maken met een boekhoudkundige regel... De rentes die we in het verleden mochten rekenen, daarvan heeft het Rijk gezegd: dat mag niet meer. Jullie mogen alleen maar de werkelijke rentes in, het, in, in rekening brengen, die werkelijk ook betaald heb. Mm -hmm. Dat betekent dat ik rentevoordelen had in, de, in het, in het uh, uh, rioolbedrijf. We, we hebben twee gesloten circuits: rioolbedrijf en afvalstofheffing. Ik mag nooit meer geld heffen dan ik aan kosten heb. Oké, okay. maar Moet om ik een hoge rente te rekenen. He, want was, in die tijd mocht het, dan had je allerlei regels, spelregels. Je, uh, je investeerde een heleboel geld, dan zet je een annuïteit op en als de annuïteit 9% was, gold die annuïteit van 9%, gold 40 of 50 of 60 jaar. Nu zegt Rijk dat mag niet meer. Dat betekent dat ik nu, als ik nu uh, dan een goedkope lening had gesloten, dan had ik een rentevoordeel. Want een rentevoordeel kon ik dan boeken in de algemene dienst. Dat mag niet meer. Ja, dat mag nog wel, maar ik mag geen rente meer in rekening brengen die hoger zijn dan de gemiddelde rente die ik werkelijk betaal. Hmm. Dat heeft het nadeel dat ik een gat trek in mijn begroting voor 2017. En daarvan hebben we gezegd dat gaan we compenseren met een ocb verhoging Maar zodanig dat de woonlasten voor een burger niet stijgen. Nou, ik heb hier het staartje bij me. Hoe kan dat nou? Ik, ja, ik, dan... Kun je dat uitleggen? Ja, dat gaat niet uitleggen. Ik ga de problemen. woonlasten gaan niet stijgen. De woonlasten gaan niet stijgen. Daar, daar houden we maar. We hebben... De rente die ik normaal vanuit het historie mocht doorrekenen, doen we niet meer. Ja. Maar, de rente, maar als ik een rente doorreken van 8, 7, 6 of 4 procent en ik betaal nu werkelijk maar 2,7 2, procent rente, heb ik een rentevoordeel, want ja. de doorberekening, zijn zijn opbrengsten, heb ik een rentevoordeel in mijn algemene dienst en dat kan ik weer gebruiken voor de zaken om de algemene dienst sluiting te krijgen. Jawel, maar dan heeft u het over de gemeentefinanciën. Ja. En u zegt van voor de burgers. Nee, ik ga nu zeggen okay. dat wij nu zeggen: wij gaan namelijk de OCB verhogen. En we gaan de afvalstoffenheffing en de rioolheffing verlagen. Verlagen, oké. Okay. En dat betekent, ik zal een paar voorbeelden noemen. Dat, dat, dat pakt netto goed uit voor de burger. Dat pakt netto voor de burger goed uit. Een okay. huis van, met een volswaarde van 150.000 euro gaat volgend jaar 49 euro minder betalen. Oh, nou. Een huis van 2 ton gaat. 46 euro minder betalen. En dat loopt op bij een huis van een miljoen waarde. Dan heb je maar een voordeel van 7,97 euro. Die, staan, de, die staan Die staan alleen maar in hè dat is dan een huis van 8 miljoen. Ja? Dat is mijn huis niet. Ja. Nou, en dat, dat heb je ook nog, dat zijn dus de mensen met een huis. Dan heb je ook de mensen met alleen maar uh, uh, belastingdruk voor uh, uh, afvalstofheffing, en roolstofheffing. Die heb je ook. Hè? En dan heb je een voordeeltje voor een eenpersoonshuising van. 16,80 euro. En voor meerpersoonshuishouden een voordeel van 44,76 Dus we hebben het zodanig, de boekhoudkundige regels zodanig in elkaar gepast... dat de burger niet leidt tot hogere kosten, maar tot lagere kosten. Oké. Okay. Theo, hoe lang ga jij nog door als wethouder? Bij uh, leven levende welzijn. En zolang de politiek mij nog uh, accepteert... tot uh, maart 2018 zijn er verkiezingen. En dan ga je stoppen. En dan begin ik ook langzaam tegen de 75 aan te lopen. Meen je dat nou? Jong ik kan Daar zit hij er ook niet uit. Nee, nee, nee maar dan dat zegt wel meer. Uit. Maar ik voel, ik voel <laughs> het wel hoor. <laughs> en dan heb ik gezegd, uh, dan stop ik in ieder geval als wethouder. Maar, oh, ja, maar je blijft wel politiek actief. Ik zal het. op een of andere wijze wel... Ja, goed, als want je, nou, je, je kunt het niet missen volgens mij Ik hè? ben 54 jaar lid van de VVD. Ja. En dat zit in de genen. Ja. Maar, maar kun je dit werk gaan missen? Want volgens mij doe je dat. Jij straalt uit dat je het met plezier doet. Je bent ook een succesvol wethouder. Financiën op orde. Nou jongens, je kan er jaren door zou je kunnen zeggen. Ik, uh, heeft jouw vrouw een vinger in de pap? Ja, die heeft gevraagd wil je wat rustiger aan gaan doen. Ja, ja. En ik heb gezegd dat beloof ik jou. Maar ik zal wel, ik, ga, ik heb wel gezegd. Ik ga niet achter de geraniums. En ik zal kijken of ik uh, iets kan vinden binnen de, gemeente, de gemeenschap. Goorle, in een vereniging of in noem maar wat, Even kijken of ik de, mijn diensten... die ik als accountant heb, daar kan aanbieden. Zal zonder meer het geval zijn. Uh, ik las ook in een stuk... de Raad mag plannen presenteren om dit geld uit te geven... maar we moeten altijd voorzichtig zijn... met structurele kosten voor de begroting. En um, we moeten blijven zoeken naar de balans. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Nou, naar de als, balans? Als de balans wij, wil zeggen dat is. Ja, je moet altijd alles even. Het punt is... Als wij 132.000 euro over hebben, in dit, in dit geval uh, de, de September circulaire zijn dagkoersen. Dat kan, wij spreken morgen wat veranderen en dan klapt de hele boel weer in elkaar. He, dus op het moment dat het rijk uh, er iets gebeurt en ze moeten heel veel geld uitgeven wat niet onder de regeling valt, waarin het, een deel daarvan gestort wordt in de in de uh, uh, gemeentefonds, dan Gaan wij naar beneden, want sinds, dit zijn een dagkoers. Hè. Dit is een doorrekening. En als alle CET-spaarbussen, alle overhoopstandigen gelijk blijven... dan moet dat eruit gaan komen. Maar als het wat wijzigt, dan kan het zomaar wijzigen. Dus dan zeg ik, als je 132.000 euro overhoudt... dat is eenmalig geld. U stopt 132.000 euro in een spaarpotje. Ja, dan kunt u maar één keer uitgeven. Ja. Maar dat kan ook een, een incidentele uitgaven zijn. En dan moet het eigenlijk moet je zeggen... als je die 132.000 euro wil gaan gebruiken... dan moet het incidentele uitgaven zijn. Weten wij nog leuke dingen, Bernard? weten wij nog leuke dingen om te financieren? Nou, ik ben ook bestuurlijk werkzaam bij de hobbyshows en daar hebben we een nieuwe afzuiginstallatie voor het hout nodig. het 12.000 euro, dus ik weet waar we nu terecht kunnen. We gaan het toch eens proberen, toch? Met zo'n hoop geld achter de hand. Nee, maar het is natuurlijk hartstikke prettig, Theo, als wethouder op deze wijze zo'n zaak kunt afsluiten. Ik denk dat onze nieuwe burgemeester eigenlijk met zijn kont in de boter is gevallen, je wordt toch maar burgemeester van een, van een... zich best wel rijke gemeente. Ik, of is dat iets te... Iets te... Nou, rijk... We doen het niet slecht, hè? Nee, we doen het niet slecht. En ik ga helemaal niet de, de, de zielpoot uithangen. Maar als ik kijk naar onze algemene reserves... en als je kijkt wat we nog... Uh, uh, in, in, in, in, in de pijplijn hebben zitten... met betrekking tot de afwerking van uh, Boskens. Hè, totaal Boskens. Daar, uh, daar zit ook nog wat in de pijplijn... met betrekking tot... Uh, dat uh, geld wat uh, eens een keer vrij kan vallen voor de Algemene dienst. Hè? Voor, voor de, Wat wij noemen dus voor ja. algemene zaken. Ja. En ook de ontwikkeling van de Zuidas, zeg maar, vanaf uh, zo'n beetje van Bezouw tot en met voorbij uh, van Parumboek. Uh, ja, maar dat, daar, zit de, daar, zit, zit, daar zit de gemeente niet in. Hè? Nee, nee. Dat dat is het, het enige dus... wat wij daar in rekening kunnen brengen, dat zijn namelijk de kosten van ambtenaren die uh, bestemmingsplannen maken ja. en andere zaken maken. Dus als uur... wij er zelf grond zouden hebben, ja. dan kan je winst ja. maken vanuit je ja, grond. Ja. Ja. Dat, dat... Is puur, dat is puur voor, de projectontwikkelaars. Dat is puur voor ja. de projectontwikkelaars. Zeg maar, er valt ook nog een stevige post bij de, de Haspel. Ik, ik lees ook in de krant van 6 oktober dat uh, Golden in de Haspel stevig onderhanden. Ja. Dat is ook een, een post van ongeveer drie ton. Ja. Drie ton. Maar dat is allemaal... Maar er is, daar is al ooit een Dat is allemaal uh, al, uh, in 2013 is dat besloten. En er is geld voor gevoteerd. Hè. Ze noemen ja. ze als we het Geld is apart gezet voor het uitgeven voor die ontwikkeling voor de Haspel. Oké. Nou. En het geld wat nu vrijgekomen is, is voor 2016 en 2017? Uh, ja, voor 2016 is het een, een klein bedrag, maar voor 2017 is het 245.000 euro. En dat betekent ja. dat ik dan 132. ik had een negatief bedrag van 112, dat ik nu 132.000 over, over heb. Ja. En als de raad daarvan zegt wij zouden daar iets mee willen, ja, daar is de raad toe bevoegd. Ik weet een paar leuke dingen hoor. Ik weet echt een paar goede dingen. Zeg Theo, je, hebt, je was bij de installatie van de burgemeester niet aanwezig. Nee. Je was op, op vakantie, hè? Ja. Je gaat fijn met die meneer samenwerken? Ik ga er vanuit van wel. Ik zeg het, maar hij staat achter jou, dus ik denk... Oh. <laughs> Hij nee, heeft geen stropdas aan, dus die is zo'n plan om er tegenaan te gaan nee, natuurlijk. Ja. Hè? Dat, dat verwachten wij eigenlijk ja, nee, van, van onze burgers. Echte stappershoof. <laughs> ja. ja, maar als je een interview hebt met Ben, dan uh, moet je ook geen stropdas aandoen. Hè? Want, uh, ja, maar ik ben, een, strop, helemaal, ik ben uh, een stropdas mens, Ben, <laughs> dat weet je. Uh. Jongens, hoe, hoeveel minuten hebben we nog? Twee minuten? Anderhalf. Anderhalf minuut. Wat, waar gaan we het nog eens even over hebben? Nou, ik vind het zo leuk uh, om, om iets te zoeken wat, wat deze twee mensen verbindt. Zo van... Uh, een heel sociaal een hele... gebeuren in acteren. het je, je bedoelt Jos, Jos en, en Theo. Ja, het ja. hele sociale nou, gebeuren in Goorland. Ik ben van huis uit accountant, heb ik al gezegd. Ik heb gewerkt uh, uh, in, een beetje dit, in het andere pak, pakje van, van, van uh, Bernard. In de, bij, de, bij een bedrijfsvereniging. En daar heb ik altijd heel veel gewerkt met ondernemers en met oh, okay. werknemers. En mijn hart ligt altijd als accountant bij ondernemers om ze te stimuleren te enthousiasmeren. En jij hebt ook een accountancy, een boekhouder heb jij ook. Ja, ik ook ja, ja, maar ja. ja een associatie zin, niet Zo, gedaan, oh. zo uh, verstandig als deze jonge man ben ik niet, maar ik weet ook wel met cijfertjes om te gaan. Maar eigenlijk okay. ben ik een klerenlijer van huis uit. <laughs> <laughs> dat wordt, maar dat wordt het volgende toneelstuk, uh, zo om te zeggen. Klerenlijer van wij gaan, huis uit. Wij gaan afsluiten, mensen. Bedankt dat jullie er waren. En uh, uiteraard voor jullie deelname. En uh, graag weer tot uh, volgende week. Bedankt voor het luisteren, luisteraars.